Tsjechië stond binnen 6 minuten al met 2-0 voor door goals van Jeracek en Pilar. Na de rust scoorde Gekas voor de Grieken tegen. Na, door de overwinning staat Tsjechië nu tweede in poel A met drie punten. De Grieken blijven op één punt staan. Vanavond spelen in dezelfde groep Polen en Rusland tegen elkaar. Voorafgaand aan die wedstrijd is het in Warschau tot ongeregeldheden gekomen. Op verschillende plaatsen gingen Poolse en Russische voetbalfans met elkaar op de vuist. Ook werd de politie bekogeld met stenen, flessen en vuurwerk. De Nederlandse tennister Richelle Hogekamp heeft bij haar debuut op een WTA-toernooi meteen voor een daverende verrassing gezorgd. Ze versloeg de nummer 1 van de plaatsingslijst, de Duitse Julia Gerges. Hogekamp is de nummer 211 van de wereld. Ze bereikt het hoofdtoernooi in het Oostenrijkse Bad Gastein via de kwalificaties. De 20-jarige twintigjarige Gemser versloeg Gerges in drie sets met 3-6, 6-3 en 6-3. De Duitse staat 25ste op de wereldranglijst. Het weer, vanavond veel bewolking met in het zuidoosten nog wat buien. Morgen grotendeels droog met af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 17 graden. Dit was...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 Welkom bij de Hoop Magazine. Mijn naam is Els van Weijen. Vandaag praat ik met Chef en Herlinde de Vries, de oprichters van het Centrum voor Pastorale Counseling. Chef en Helinde, van harte welkom in de studio. Uh, het CPC uh, bestaat uh, dit jaar 30 jaar. Um, wordt het 30 jaar uh, uh, nog gevierd dit jaar? Wel, het is altijd belangrijk om uh, dankbaar te zijn voor wat er uh, de afgelopen jaren is gebeurd. En persoonlijk zou ik in een hoekje kruipen en heel stilletjes tevreden zijn. Maar ik denk in dit geval gaan we in de loop van de maand uh, oktober... een paar jubileumdagen organiseren in België en in Nederland. Ja. En uh, we gaan dus bekendmaken hoe God goed is geweest ja. voor ons. En hoe gaan die thema bijeenkomsten eruit zien? We hebben eigenlijk een soort uh, project, jubileumproject uh, opgezet... en dat heet Hoop in Verdriet... Mm -hmm omdat heel veel mensen met allerlei vormen van verdriet kampen waar je niet altijd over kan praten. Mm -hmm. En we willen aandacht vragen voor verdriet waar mensen niet meteen voor naar de hulpverlening lopen. Maar wat heel diep in een ziel in kan snijden. Yeah. En uh, zo willen we in oktober uh, aandacht besteden aan mensen met chronisch langdurig verdriet. Oké, okay, daar gaan we zo verder over praten. We, we gaan eerst naar de muziek. Taking the Narrow Street van Altogether. Je had het net over verdriet waar uh, mensen niet zo snel mee naar een, uh, een hulpverlener gaan. Wat voor soorten verdriet hebben we het dan over? Ja, ik noem het wel eens stilverdriet. Uh, waar mensen in hun eentje treuren over bijvoorbeeld iemand die overleden is. Mm -hmm. En de omgeving denkt ben je er nu nog altijd niet overheen. Maar uh, je verliest natuurlijk iets heel wezenlijks. Ja. Wanneer je man of je vrouw of je kind of een ouder of een vriend uh, verdwijnt. En we denken ook aan dingen als miskraam, kinderloosheid, chronische ziekte, kanker, oud worden, misbruik, nou, Eigenlijk allerlei dingen waar je niet meteen in het openbaar uh, komt met deze dingen, maar waar je wel uh, heel diepgaand in je leven wordt uh, geraakt. Ja. En uh, proberen jullie die mensen dan juist wel te bereiken, ook, ook via het CPC? Ja, er komen natuurlijk wel mensen in de hulpverlening terecht... ...maar waar we nu aan denken is een project waarbij we laagdrempelig beschikbaar zijn... Mm -hmm. ...waar mensen informatie kunnen vinden over al deze dingen... ...getuigenis kunnen horen of lezen. Ja. Dus het wordt in uh, hoge mate een website aangelegenheid... Mm -hmm. ...waar uh, we artikeltjes en getuigenissen en gebeden en liedjes uh, plaatsen. En over liedjes gesproken, we werken ook aan een cd... Met uh, verwerkingsliederen en gebeden en een bijbelwoord, zodat mensen thuis in de stilte ook tot God kunnen naderen doorheen muziek en tekst. Ja, En um, vind, ja, ik, ik denk dan zo snel zo van uh, die mensen hebben juist andere mensen nodig, maar naar jullie ervaring is daar dan blijkbaar anders in dat jullie deze vorm, uh, vorm kiezen. Oh, wij denken zeker dat die andere mensen de beste weg zijn als mm -hmm. het ware. En het zou in de gemeente van Jezus Christus vanzelfsprekend moeten zijn. Ja. Dat langdurig verdriet samen wordt gedragen. Mm het -hmm. draagt elkanders lasten. Ja. Maar de werkelijkheid is toch vaak dat uh, wanneer mensen langdurig met iets worstelen, dat er al snel wordt gedacht, nou haal nu maar eens op en het is nu toch wel tijd dat je op God vertrouwt. Mm. Maar zijn, worden de mensen eromheen dan echt ongeduldig? Merken jullie dat? Misschien niet ongeduldig, maar de, de aandacht uh, verslapt. Ja. En men denkt er niet uh, meer aan. En men verwacht eigenlijk als bijna vanzelfsprekend dat de pijn wel uitgesudderd is. Ja. Terwijl dat toch blijft uh, woekeren in een hart dat met verdriet uh, komt. Ja. Nou het Centrum voor Pastorale Kansen, nou ja, de naam zegt het eigenlijk al, jullie bieden echt zorg. Uh, vanuit gemeentes dan ook? O, hoe moet ik me dat voorstellen? Wat doet het Centrum voor Pastorale Counseling precies? Ja, ik ben eigenlijk uh, als uh, klinisch psycholoog in België begonnen met hulp te verlenen. Maar het werd al heel snel duidelijk dat uh, je in je eentje heel weinig kan doen. Dus toen kwamen we op het idee om cursussen te organiseren. In het bijzonder voor mensen die in de plaatselijke gemeente actief zijn in het pastorale werk. Ja. En onze hoofd... Uh, Moot is eigenlijk plaatselijke gemeenten helpen om pastorale teams en pastorale trajecten en pastorale zorg te verlenen, zodat mensen niet in de hulpverlening terecht hoeven, maar dat er in de, als het ware, in de therapeutische gemeenschap van de gemeente, in de liefde en de zorg die christenen elkaar hoeven moeten betonen, ja. dat daarin die zorgzaamheid gestalte krijgt. Dus jullie streven naar christenen die voor andere christenen zorgen? En jullie rusten eigenlijk de helpende christen toe. Daar zijn we voor en daar gaan we voor. Oké, okay, nou, daar gaan we zo direct verder over praten over hoe dat ontstaan is en hoe jullie daar dus nu al 30 jaar mee bezig zijn. En we gaan eerst nog eventjes naar muziek. Uh, Blessing, Glory and Honor. Chef en Helinde De Vrieser van het Centrum van, uh, voor Pastorale Counseling, dat dit jaar uh, 30 jaar bestaat. Um, Helinde, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe jullie ooit op het idee zijn gekomen om te beginnen met het Centrum voor Pastorale Counseling. Wel, zoals Chef net al zei, uh, hij, is hij opgeleid als uh, klinisch psycholoog. Mm -hmm. En uh, op het moment dat hij afstudeert, dacht hij van ja, hoe zal ik nu datgene waarin ik ben opgeleid, uh, ook met mijn geloof kunnen integreren... en dan zo hulp verlenen. Want dat lag in België niet voor de hand... dat je dus ook, terwijl je uh, in de hulpverlening terechtkomt... dat je ook je geloof kan ter sprake brengen. Was en, uh, dat dan helemaal niet? Nee, nee dat was uh, ja, eigenlijk onmogelijk. En vandaar dat wij dan samen... Um, ja, zijn gaan zoeken naar toch een andere mogelijkheid... om uh, ja, met hulpverlening... ...te beginnen en uh -huh. we zijn dan... Uh, ...ja, al zelfstandig uh, begonnen... Uh, ...dus dat betekende ...aanvankelijk in onze woonkamer... ...en uh, snel nadien... Um, ...kwam dan ook... ...de Bijbelschool uh, in zicht... ...en um, daar... ...heeft een collega aan Jeff gevraagd ...van, wat zou je ervan vinden... ...om um, ook... een ...pastorale... Um, ...onderverdeling van het... Uh, van, ...van die Bijbelschool dan te beginnen... Dus, dus dat op de Bijbelschool een uh, chef uh, les gaf in dat onder, onderwerp of juist pastorale zorg bood? Uh, les gaf, maar dan ook een apart centrum werd opgericht. Uh, okay. Dus en zo is uh, aanvankelijk het hulpverleningscentrum, het christelijk hulpverleningscentrum, uh -huh. begonnen wat dan een aantal maanden nadien Centrum voor Pastorale Kanseling uh, ging heten. Ging heten ja. Nou staat uh, België natuurlijk echt bekend als een uh, als een katholiek land, maar het is niet op katholieke basis begrijp ik. Uh, nee, dat klopt. Uh, wij zijn zelf uh, katholiek uh, opgevoed en yeah. we zijn zeer dankbaar voor onze opvoeding, uh -huh. omdat wij God hebben leren kennen als een liefdevolle vader. Hmm. Maar toen we gingen studeren in Leuven, dan, um, ja, kwamen wij met jonge mensen in contact die uh, ja, toch hun geloof op een andere manier, iets wat andere manier beleefden. En wat voor ons uh, ja, zeer opviel van aan het begin was, dat uh, de Bijbel werd gelezen. Nu. Wij en dat zijn, is binnen het katholicisme niet gangbaar, nu, dat zeg maar de, de leek de Bijbel leest? Nee, nee mm -hmm. uh, terwijl de Bijbel wel open gaat tijdens de katholieke vieringen. Uh, maar dat je die zelf gaat lezen en daar helemaal vol van kan zijn, nu dat verwonderde ons zeer. En uh, ja, toen zijn mensen ons gaan uitnodigen om ja, die Bijbel ook te gaan opdoen en zelf te lezen yeah. en... Uh, wij hebben dan de Heer Jezus ontmoet. Hoe ging Want, dat dan? Van, van, je gaat lezen en wat, wat gebeurt er dan? Nu, mensen hebben ons het evangelie uitgelegd. En het evangelie, al zijnde dat je een persoonlijke relatie met de Heer Jezus kan uh, hebben. Uh, wij kenden hem wel, maar dat was geen persoonlijke relatie. En hoe was die relatie dan wel? Um, wij wisten veel over Jezus. Dus hij uh, is de zoon van God. Hij is gestorven aan het kruis. Mm -hmm. um, en um, ja, dat, dat was het eigenlijk ongeveer. Ja. Maar de Jezus van de Bijbel, die nodigt je uit persoonlijk om bij hem te komen als je belast bent, als je verdrietig bent, als je moeite hebt in je leefwereld. En um, ja, dan, dan, dan merk je... ...hij komt binnen in je leven... Ja. ...en alles wat... ...waar je over struikelt ...en de dingen waar je moeite mee hebt... ...ga je ontdekken dat... ...het niet zozeer aan de ander ligt... ...maar dat het in je eigen hart ligt... Uh, ...en dat, dat er... ...onvolkomenheden en moeite... ...zijn in je hart... Mm -hmm. ...dat je met je meedraagt... ...en waar je vaak niet van weet... ...waar moet ik daarmee heen... ...wie kan mij daarvan vrijmaken... Ja. ...nu... Jezus belooft in zijn woord dat hij degene is die vrijmaakt... ...en dat hij degene is die je kan verlossen van datgene wat niet goed in je hart is. Ja. En de Bijbel noemt dat zonde. Dat is bijzonder. Het moment dat je beseft dat inderdaad dat de kern van het probleem is... ...en dat er een redder is en dat er iemand is die je daarvan kan vrijmaken... ...en dan past alles waar je ooit hebt naar gezocht... Als een grote puzzel in elkaar. En dat is ook wat Heer Jezus belooft in zijn woord. Hij wil de bevrijder. Hij wil de verlosser zijn. Niet alleen om je vrij te maken van de zonde. Maar ook om heel dicht bij je te komen. En dan wordt hij, diegene die hij belooft dat hij is. Hij is iemand die voor je bidt en pleit bij de troon van God. En dat was heel bijzonder om... ...te bemerken en opeens te beseffen dat die vader in de hemel, want die kenden we heus wel... Ja. ...dat hij zo dicht bij je komt in zijn zoon. Nu, dat is fantastisch. Dat is de passie die ons heeft gegrepen op het moment dat we de Heer Jezus hebben binnengelaten in ons leven... ...en dat is de passie die ons nog steeds drijft. En van, vanuit die passie werken jullie al dertig jaar, eh, jaar voor het CPC? Zo is dat. Ja. Ik ben heel benieuwd hoe jullie dat uh, ja, praktisch aan handen en voeten geven. En daar gaan we zo over verder praten. Uh, naar de muziek. This Joy. We hadden het net over het begin van het CPC, het Centrum voor pastorale Counseling. Um, begonnen eigenlijk uh, als passie op de universiteit tijdens het studeren en uh, later uh, in de huiskamer en naar de bijbelschool. Hoe is het toen verder gegaan, chef? Nou, Herlinde vertelde al over het belang van die persoonlijke relatie met de Heer Jezus. En daaruit is eigenlijk een slogan uh, ontstaan. En de slogan is Gods woord naar harten en huizen van mensen. Mm -hmm. En wat we daarmee willen zeggen is, dat geloof is niet alleen iets wat je moet weten in je hoofd of veel uit de Bijbel kennen, maar het gaat erom dat je op een persoonlijke wijze intiem met God leert leven. En we merken dat uh, mensen die in nood zitten, eigenlijk die behoefte hebben, vaak de vraag stellen waar is God en hoe heeft hij iets te maken met die yeah. strijd. Yeah. Um, en dus dachten we, als we dit werk verder willen ontwikkelen, dan moeten we ons richten op een stuk onderwijs. ...en het trainen van mensen... ...zodat ze bekwaam worden... ...om ook anderen te helpen... ...in dat kennen van het woord van God... ...op ja, een levende wijze... Ja, ja. ...om daarin uh, te groeien. Dus het ging al snel richting uh, cursussen ontwikkelen... ...en dat liep dan uh, in België... ...in samenwerking met het Bijbelinstituut België... ...in die tijd... Uh -huh. ...die ook een hele grote achterban had in uh, Nederland... ...en zo zijn we eigenlijk in Nederland... Uh, ...terecht gekomen. Er was uh, eind jaren zeventig... Begin jaren 80 in Nederland een beweging die noemde Stichting Ontwikkeling Evangelische Hulpverlening. Oh ja. En die probeerde christelijke hulpverlening op de kaart te zetten. En uh, toen die uh, dreigde te stoppen, hebben een aantal mensen uit dat bestuur ontdekt uh, dat wij in België begonnen waren. Oh ja. En toen hebben ze gezegd, waarom komen jullie niet naar Nederland? En zo is uh, in 1986, denk ik, de eerste cursus in Nederland gestart in Utrecht... En is uiteindelijk aan Stichting Centrum voor Bastel in Nederland begonnen. Ja. En in 2007 zijn we dan gefuseerd met Stichting De Hoop in Dordrecht. Ja. Dus dat is een beetje de organisatorische <laughs> geschiedenis. En alleen de Nederlandse tak van het CPC valt onder De Hoop en de Vlaamse tak is een verhaal apart. De Vlaamse tak is een verhaal apart, maar toch gehecht aan. Ja, ja. Um, omdat we, wij, ja, ik zou kunnen zeggen, wij exporteren onze know-how naar Nederland. Ja, ja. En de Nederlandse merken, mensen die zorgen zorgvuldig ook voor een stukje ondersteuning en financiën. Ja. zodanig dat we in het zendingsland, wat België toch ook is, verder kunnen werken. En dan zeg je België zendingsland. Het is natuurlijk een, toch een hele andere cultuur dan in Nederland. Hoe, hoe gaat dat in, in, in Vlaanderen, um, want nou ja, het, het grootste gedeelte is katholiek of, of geloof niet, uh, hoe, hoe kun je daar zeg maar uh, jullie manier van geloven uitdragen? Dat is uh, niet altijd zo eenvoudig, omdat als je niet katholiek bent, dan word je onmakkelijk in de hoek van een secte of iets anders uh, mm -hmm. gestopt, in elk geval iets onbekends waar mensen niets mee te maken willen hebben. Dat leidde vroeger nogal eens tot confrontaties. Ja. Tegenwoordig, uh, in onze postmoderne tijd, mag alles en kan alles als jij er maar gelukkig mee bent. Mm -hmm. Dus de confrontatie heeft uh, plaats moeten ruimen voor een stukje tolerantie, wat op zich heel goed is. Maar heeft ook geleid tot heel veel onverschilligheid. Wat voor confrontaties hadden jullie dan in het verleden? Nou, je moet dan uh, keuzes maken die tegen je cultuur en je gezinsgeschiedenis uh, ingaan. Mm -hmm. En om dan uit het katholicisme te stappen, heeft vaak relationele gevolgen. Ja. En uh, daar hebben wij zelf ook uh, onder geleden. Um, maar ja, de, de keuze wanneer je de Heer Jezus echt persoonlijk leert kennen, tegenover de tijd dat je hem niet kende, is dan, is dan vrij snel uh, ja. gemaakt. Dan is de keuze voor de Heer Jezus een stuk belangrijker ook dan mensen daaromheen. Wel, je hoopt dat dat wat je zelf in de Heer Jezus hebt gevonden, dat je dat ook aan die mensen kwijt uh, zal kunnen. Ja, ze dat ook zullen accepteren. Ja. Goed, dus uh, nou, we weten een beetje dan de Vlaamse tak, de Nederlandse tak, hoe dat allemaal met elkaar verbonden is. Ook uh, de link naar de hoop. Um, je, je had het net al ook over de cursussen die jullie geven. Wat voor cursussen geven jullie precies, inhoudelijk? We werken eigenlijk aan een driejarige pastorale opleiding. Mm -hmm. Die wordt in Dordrecht uh, gegeven, maar ook een stukje in uh, Nijkerk op dit moment. En uh, het basisgegeven uh, daarvan is de cursus inleiding pastorale counseling. En dat heeft eigenlijk te maken met de vraag, wat moet ik nu weten en kunnen om mezelf en anderen te helpen ja. in de moeilijkheden van het dagelijks leven zo te leven dat God daarin een plekje krijgt, dat hij herstelt, dat hij bemoedigt, dat ik te midden van mijn problemen de zin zie en met God blijf. Ja. En we proberen mensen te trainen om dat in hun plaatselijke gemeente dan door te kunnen geven. Ja, dus dus die, cursus is echt, die cursus is echt gericht op mensen die pastorale zorg verlenen in kerkelijke gemeentes. Dat is zo. En dat is dus heel breed, laagdrempelig eigenlijk. Maar tegelijkertijd merken we dat er ook nogal wat uh, mensen met een professionele achtergrond komen. Maatschappelijk werk of psychologie of iets uh, dergelijks. Mm -hmm. En wat zij komen zoeken is de integratie, geloof en hulpverlening. En dat was natuurlijk een stuk van onze doelstelling ook. Want wat ga ik doen als psycholoog met mijn vak? En hoe kan een geloof daarin binnenkomen? En wij merken nu dat nogal wat professionele mensen die dat zoeken, ook op onze cursussen terechtkomen. Ja, dus echt mensen die meer met hun geloof willen doen in het werk dat zij doen. Ja, want ze zijn meestal circulier opgeleid, dat wil zeggen zonder de Bijbel. Mm -hmm. Maar hoe verleen je nu hulp met, met de, de, de Bijbel? Bijbel. Ja. Goed, en jullie doen nog veel meer uh, dingen, heb ik begrepen. En uh, daar wil ik graag uh, na de muziek met jullie uh, verder over praten. We gaan eerst luisteren naar Heaven. Yeah. Hey. Net al over uh, de cursussen die jullie geven. chef uh, en Alinda, wat, wat, wat doen jullie nog meer met het CPC? Ja, de cursussen zijn uh, allerlei uh, schrijfsels uh, voortgekomen. Mm -hmm. We hebben bijvoorbeeld een uh, tijdschrift, dat heet Metamorfose, Magazine zien voor Postraat en hulpverlening. Yeah. En uh, daarin proberen we allerlei onderwerpen die posturaal van belang zijn uh, aan te kaarten. Zo, en voor wie is dat tijdschrift dan? Ook voor hulpverleners of breder? Het is uh, breder. Het is voor hulpverleners, maar ook voor ouders of mensen die pastoraal bezig zijn of die gewoon voor hun eigen geestelijk leven ondersteuning uh, zoeken. Mm -hmm. Dat is een kwartaalblad. Uh, en daarnaast uh, zijn vele van de dingen die we hebben geschreven terechtgekomen in allerlei boeken, helpen met de Bijbel is denk ik een van de belangrijkste uitgaven daarin. Uh, of meer dan liefde als het over huwelijk gaat. Of omzien naar elkaar als het over gemeentepastraat gaat. Een hele rits van uh, thema's als zelfaanvaarding, schuld en schuldgevoelens. Mm. Uh, de zin van het lijden. zijn allemaal in kleine boekjes verschenen. En waar zijn die boekjes te verkrijgen? Uh, die zijn uiteraard uh, te verkrijgen via onze website. www.pastoralecounseling.org maar normaal ook in de gewone boekhandel. Ja. En nog meer, hè, Linde? Misschien jij nog een aanvulling daarop? Uh, ja, wij hebben jaarlijks een uh, vrouwendag. Uh, van vrouw tot vrouwendag. Ja. Volgend jaar zal het de tiende jaargang zijn. Uh, dit jaar is het thema vrijmoedig vrouw zijn. Dus elk jaar proberen we een, een pakkend thema te vinden. Ja, een specifiek thema. Een ja. specifiek thema. Het is een uh, dag die... Um, uh, uh, ...opgebouwd is met een ochtendprogramma en een middagprogramma. En wij doen daar vooral de Bijbel open. Dus uh, s ochtends hebben we een algemeen thema dat uitgewerkt wordt. En smiddags heb je meer uh, in de vorm van een workshop, een Bijbelstudie. Ja. Maar dus steeds gaat de Bijbel open en uh, vinden wij het onderwijs voor deze Vrouwendag... Uh, ...ja, het belangrijkste eigenlijk. Dus... Uh, Waarom specifiek van vrouwen tot vrouwen? Waarom specifiek op vrouwen gericht? Wel, een tiental jaar geleden had ik uh, ja, echt een, een verlangen om een stuk onderwijs naar vrouwen toe uh, te geven. Uh, we hebben natuurlijk in onze gemeentes bijbelstudies en we hebben de prediking op zondag. Uh -huh. uh, maar ik wil graag van... Um, ja, al die thema's specifiek naar vrouwen toe um, brengen. Omdat vrouwen, ja, zijn natuurlijk uh, ja vooral in hun in, in, in gezinnen uh, bezig. En hoe kan een vrouw nu. Um, het, het onderwijs van de schrift op een heel specifieke manier doorgeven aan bijvoorbeeld de kinderen. Ja. Uh, hoe kan je het geestelijke erfgoed dat God jou heeft toevertrouwd, samen met je man natuurlijk... Uh, maar hoe kan je dat doorgeven aan de aan, volgende generatie. Aan de volgende generatie. Ja. Uh, niet alleen van moeder naar kind, maar ook van oma naar kinderen, naar kleinkinderen. Naar kinderen. Ja. Uh, en dat is een, een thema wat je in uh, vooral het Oude Testament ook ja, zo vaak uh, weervindt. En dan. Ik, ik, ik, ik ben steeds ja, gegrepen door de liefdevolle zorgzaamheid van. van van God, van de God van Israël... hoe hij met zijn volk omgaat... en hoe hij steeds opnieuw... Uh, dat tot een centraal thema zet. Gezinnen zijn zo belangrijk... Ja. en het doorgeven van... Uh, het... Het, uh, ja, het geestelijk leven... en hoe kan je tot eer... van de naam van God... van, van Israël. Israël leven. En dat was een thema dat centraal stond... in het oude verbond... maar ook in het nieuwe verbond. En wij zijn dus als vrouw en moeder. En oma. Um, ook geroepen om dat te gaan doorgeven ja, ja. Aan, uh, aan, aan onze gezinsleden, en in, in de context waarin we staan, maar niet alleen naar onze kinderen, maar ook naar onze man toe. Uh, elk christen, elk kind van God heeft een, uh, een belangrijk voorbeeldfunctie. En als, als vrouw van je man heb je dat ook. En dus daar. daar Proberen wij of hopen wij en bidden wij dat die dag kan gevuld zijn om uh, uh, ja, een stuk onderwijs door te geven, maar ook om elkaar te bemoedigen en om er zo te zijn voor elkaar. En ja, uh, ja die dagen zijn eigenlijk voor ons een beetje feestdagen, hoogdagen van het jaar, omdat we zien wat het doen, doet met, uh, met de vrouwen die komen, maar ook. Met ons als medewerksters eraan. Uh, zien wij hoe oh, Gods genade centraal staat, dat die dag. Ja. En, dus, en die, dag, die dag staat voor iedereen, al, iedere vrouw open. Het staat die... voor iedere vrouw open, uiteraard. Er zijn zelfs een aantal mannen aanwezig en die ondersteunen ons dan die dag. Dus, uh, oh ja, heel mooi. Ja, dus, uh, en als, als vrouwen zich daarvoor willen opgeven, dat kan ook gewoon via de website? Dat kan via de website. Ja. Nou, dat is dan uh, pastoralecounseling.org. Klopt. Goed, we gaan zo nog eventjes verder praten. Eerst weer muziek, pad van de liefde. Zo over alles, uh, alle activiteiten van het CPC wat jullie allemaal doen. Uh, zijn er nog dingen die we ook moeten benoemen? Wel, we hebben het al even gehad over het feit dat we 30 jaar bestaan. Mm -hmm. En dat we bezig zijn met een project Hoop in Verdriet. Misschien goed om te zeggen dat uh, de jubileumdag in Dordrecht op 13 oktober. En in Heverlee op uh, 20 oktober. Dat we daar die twee projecten gaan voorstellen. En wat Hoop in Verdriet betreft zal dat dus een uh, cd-productie worden. Die doen we samen met Marcella en Lydia Zimmer. Mm -hmm. En uh, de bedoeling is dus om mensen te helpen verdriet te verwerken via liederen en teksten en uh, dergelijke. Dus dat is één element van de jubileumdag. Een tweede wat uh, nog heel onbekend is, is een uh, project dat heet The Truth Project in het Engels, oh ja. maar we hebben uiteraard de zaak vertaald in het Nederlands. Mm het -hmm. <laughs> project rondom de waarheid, het is een reeks van 13 dvd's en die helpt christenen in groepsverband in het kader van de plaatselijke gemeente nadenken over wat is waarheid. En de thema's die daarin aan de orde komen zijn wie is God, wie is de mens, hoe weet je wat waar is uh, wat moet je denken over economie, politiek, uh, schepping of evolutie. Eigenlijk een aantal belangrijke maatschappelijke uh, fenomenen. Ja. En hoe kan je daar vanuit een Bijbelse wereldbeschouwing tegenaan kijken. En we hopen dus uh, op die manier... En dat is, dat is een... Je zegt het is vertaald, maar uh, waar komt het oorspronkelijk vandaan? Het komt oorspronkelijk uit uh, de Verenigde Staten, van Focus on the Family vandaan. Waar mm -hmm. we al jaren een uh, samenwerkingsrelatie mee hebben. En uh, dit is een project wat christenen eigenlijk wil helpen om staande te blijven in een maatschappij die helemaal niet meer naar de waarheid zoekt. Ja. En de vraag is eigenlijk, geloof je echt dat wat je gelooft werkelijk de waarheid is? Het is een behoorlijk uitdagende vraag. Ja, want als dat zo is dan ga je heel anders leven dan wanneer je alleen maar slogans in je hoofd hebt mm -hmm. zitten die niet je hart raken. En het is een, een serie van dvd's en die zijn bij jullie dan verkrijgbaar? Of hoe werkt dat precies? Inderdaad, die zullen bij ons verkrijgbaar zijn en daar horen verwerkingsvragen we en boekjes bij. Ja, Dus ook ja. binnen een gemeente te gebruiken. Zodat ze in groepsverband in de gemeente ingezet kunnen worden. Okay. Ja. Nou, had je het dus net ook over een cd met Marcel en Lia Zimmer. Um, nou, die zijn heel bekend in Nederland. Um, gaan zij die cd helemaal maken? of... Wie, wie gaat ga dat in overleg met jullie? Hoe werkt dat precies? Well, het is eigenlijk een uh, gedachte die geboren is in ons gezin. Onze kinderen zijn allebei heel muzikaal. Dat zijn we zelf trouwens ook. En uh, we hebben ooit een cd gemaakt. Heel lang geleden. En we dachten op een dag willen we dit ook wel eens samen met onze kinderen doen. Nou, dat is ervan gekomen. Dat is mooi. En in het nadenken van wat gaan we nu doen. Uh, dachten we dit uh, mooi te kunnen combineren met dit uh, jubileumproject Hop in Verdriet. ...en uh, we hebben het afgelopen jaar nogal wat contact met Marcel en Lia Zimmer gehad... ...omdat hun cd Breekbaar heel veel pastorale thema's heeft... Ja. ...en we hebben met hen samen een paar concerten gedaan... ...en toen groeide eigenlijk de gedachte om ons uh, muzikaal en tekstgeschrijf... ...te verbinden met hun professionele know-how... ...en hun uh, prachtige muziek en zingen... Ja. ...dus vandaar is het dan een uh, samenwerkingsrelatie uh, geworden... En we hopen dus voordat uh, die jubileumdagen eraan komen, om alles netjes in te blikken, zodanig dat die CD op jubileumdag beschikbaar is. Oké, okay, dus we, we krijgen eigenlijk een heel persoonlijke kijk uh, op de familie de Vriezen. Jullie krijgen van ons een schitterend verjaardagscadeau. <laughs> ik ben heel benieuwd. Ja, ik ben sowieso wel benieuwd naar jullie persoonlijke motivatie verder uh, voor dit werk al 30 jaar. Maar dan gaan we na de muziek het over hebben. Uh, we gaan eerst luisteren naar To the Overcomers.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 We will become a column in God's holy temple. They will all. We hebben het gehad over 30 jaar CPC, over hoe het begonnen is, wat jullie allemaal doen. En jullie hebben ook al een beetje verteld over hoe jullie ooit het um, ja, toe zijn gekomen om met het CPC te beginnen. Dan ben ik wel heel benieuwd van hoe staan jullie nu na 30 jaar CPC in jullie geloof? Hoe is God voor jullie nu? Helene, misschien dat jij daar wat over wil vertellen? Oh, ik vind dat eigenlijk een heel persoonlijke, directe vraag. Um, maar dat, dat uh, brengt mij toch telkens weer terug bij die eerste dag dat ik de Jezus heb leren kennen. En mm -hmm. ik denk, hij heeft mij toen geroepen en ik heb toen ja gezegd. En als je mij vraagt wat betekent ja Jezus nu voor jou, dan, uh, of nu voor jou, dan, ja, dan denk ik terug naar... Uh, of terug aan dat moment ja, ja. en dan denk ik um, ja, ik, ik leef nog steeds vanuit die roeping uh, uh, hij heeft mij gevraagd om de deur van mijn hart open te maken en hij heeft gezegd kom, en ik heb die deur opengemaakt en die deur die heeft maar één klink en dat is aan mijn kant ja, ja. hij doet <laughs> dus, de deur niet dicht en, en hij heeft mij ook niet geforceerd om, nee. om ze open te doen nee. en ja, ik wist, als ik die deur open doe, dan weet ik, dan blijft die open. En ja. dat is uh, vandaag de dag nog steeds zo. Wat betekent dat voor mij? Dat uh, ja, ik morgens opsta en hij is daar. En ik s'avonds slapen ga. En hij is daar. En ja. hij is daar tijdens de nacht. Hij is daar in de mooie dagen, in de moeilijke dagen... Uh, hij spreekt tot mijn hart in zijn woord en daarom vind ik de slogan die wij op het CPC hebben ook ja, zo, zo belangrijk en zo ja, fundamenteel voor, voor mijn leven voor het leven in ons gezin en dat is dat Gods woord uh, komt naar ons hart en is in ons hart en blijft in ons hart en van daaruit mogen we het ook uitdragen naar, naar anderen toe, weet je Lees je Bijbels, bid elke dag, is ja, een, een slogan die, mm -hmm. die wij als Gods kennen. En het is niet zo dat uh, Gods woord als een zweepslag op mijn leven ligt... ...en dat ik werkelijk elke dag de Bijbel ja, moet lezen. Mm -hmm. Maar ik lees hem zo graag. Het, is, en, het geeft dan echt nieuwe kracht? Het geeft nieuwe kracht en ja, Gods geest spreekt... Hij troost, hij uh, bemoedigt, hij vermaandt, um, hij haalt mij thuis bij mijn vader in de hemel en ik weet dat dat de motivatie is voor mij elke dag om te leven hier al in het koninkrijk, maar toch um, ja, met een hart vol van vreugde, omdat ik weet dat uh, er een dag komt dat uh, ja, ik met mijn gezin een afspraak heb aan de Paardenpoorten in het Nieuwe Jeruzalem. En ja, dat is iets wat, uh, wat mij motiveert. En ik hoop dat in alle dingen die we doen uh, in het CBC, dat wij ja, ja daarin ook anderen mogen bemoedigen. Ja. Hè? Want we zijn allemaal onder, onderweg ja. naar... Naar die plek in de hemel, naar dat plekje waar uh, de Heer Jezus op dit moment uh, voor zorgt. Hij bereidt ons een plek in de hemel. En daar is een heel mooi huisje. Voor jou, voor mij, voor en ieder die uh, van hem houdt, voor ieder die de deur heeft opengezet. Dat is uh, heel goed om te onthouden. Chef, ik zou heel graag ook nog aan jou willen vragen hoe het voor jou is. Maar we zijn echt bijna aan, aan het einde van de, de tijd die we hebben. Nou, nog wel één hele snelle vraag. Um, jullie doen dit werk niet alleen. Er zijn ook heel veel vrijwilligers, begrijp ik, die um, hierbij betrokken zijn. Als er nou nog meer mensen zijn die willen helpen, waar moeten ze dan heen? Ja, via de website kun je altijd contact met ons opnemen. Okay. En waar we dan aan denken is uh, vanaf uh, administratief werk, vertalen, van het Engels naar het Nederlands, okay. dat soort dingen. Tot ook uh, stagiaires of vrijwilligers die in de hulpverlening uh, betrokken zijn. Okay. Omdat uh, een deel van het werk wat we doen, uh, daar krijgen we wel uh, via de ziekteverzekering uh, financiën voor. Uh -huh. Maar het grootste deel eigenlijk helemaal niet. Um, en dat is iets wat gedragen wordt of door mensen die hun tijd beschikbaar stellen of anderen die uh, vrijmoedig uh, geven, zowel voor het werk hier in Nederland als in België. Oké, okay, goed. Nou, ik wil jullie allebei heel hartelijk bedanken voor uh, jullie openheid, voor alles wat jullie hebben verteld. Uh, wij zijn aan het eind gekomen van deze uitzending. Wilt u meer weten over het CPC, dan uh, nogmaals de website www.pastoralencounseling.org. Zoals gezegd is de Nederlandse tak van het CPC onderdeel van De Hoop. Voor meer informatie over De Hoop verwijs ik u naar de site van De Hoop. Dat is www.dehoop.org. Dank u wel voor het luisteren en graag tot een volgende keer.